4 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. De gemeente Den Haag dreigt naar de rechter te stappen... als het kabinet de aangekondigde bezuiniging op de thuiszorg niet van tafel haalt. Dat zegt wethouder Klein in de Volkskrant. Volgens de gemeente Den Haag zijn de bezuinigingen in strijd met de gemeentewet... en met Europese verdragen. De gemeenten worden vanaf volgend jaar gekort op de huishoudelijke hulp... en de begeleiding en verzorging van hulpbehoevenden. De korting loopt op tot 40 voor huishoudelijke hulp in 2015. Volgens de Haagse wethouder lopen 6000 Hagenaars het risico dat ze niet meer zelfstandig kunnen wonen als de hulp vermindert. Hij roept de staatssecretaris op de bezuinigingen terug te draaien. Als dat niet helpt, volgt er mogelijk een gang naar de rechter. De VS overweegt op grote schaal Syrische rebellen een militaire training te geven. Die training zou volgens Amerikaanse functionarissen kunnen beginnen... na een militaire actie tegen het regime van president Assad, zeggen ze tegen persbureau AP. De Amerikaanse regering heeft steeds geweigerd om Syrische rebellen te laten trainen door het Amerikaanse leger... maar lijkt nu van mening te veranderen door discussie over militair ingrijpen. President Obama zou tegemoet willen komen aan de wens van congresleden... die aandringen op actieve steun aan de Syrische oppositie. In New York is een jongen van 19 omgekomen door een ongeluk met een modelhelikopter. Tijdens een stunt verloor hij de controle over het apparaat. De helikopter vloog tegen zijn hoofd, waarbij een groot stuk schedel losliet en doorsneed zijn keel. De jongen was groot liefhebber van modelhelikopters. Hij haalde er vaak agressieve stunts mee uit... waarbij hij ze op de kop liet vliegen of met hoge snelheid liet rondcirkelen. Het ongeluk gebeurde in een park in Brooklyn... voor de ogen van zijn vader, die zijn passie deelde. Het weer helder en het gaat op 16. Overdag opnieuw vrij zonnig. later komen er meer wolken... en tegen de avond kan er in het Zuidwesten een bui vallen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. 0800 1121 blijft het nummer dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden. Nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl is het mailadres... Twitteren kan ook @nachtzuster en er is een chat tijdens dit programma. En die chat is te vinden op omroepmax.nl/nachtzuster. En dan is er nog de Facebookpagina facebook.com/nachtzuster. Ah, oh, we zijn er met druk mee. Op die Facebookpagina valt trouwens iets te winnen. Ja, leuk dvd'tje. Dus uh, moet je daar eventjes gaan kijken mocht je daar interesse in hebben. Maar hou vooral de telefoon bij de hand, want ik ben nog op zoek naar een heleboel antwoorden. Meneer van den Berg wil weten hoe het kan dat het weerbericht er soms naast zit. Zoals bijvoorbeeld de afgelopen dag scheelde het volgens hem vier graden met de voorspellingen en hoe het uiteindelijk was. En hij wil graag weten hoe dat nou kan. Henny, de Koepeuze die stof knipt en dan puntjes en hoekjes houdt in plaats van een mooie rechte lijn. Wil graag weten hoe dat heet, die punten in de stof. En eens even kijken, Rince Jan wil weten hoe oud een mug gemiddeld wordt. Joop had ik dan aan de telefoon die wil graag weten hoe het zit met de aandelenbeurs. Is er een commissie die toezicht houdt op wat er verhandeld wordt op de aandelenbeurs? En waarom zou men speculeren op een koersdaling? Wat is het nut daarvan? Ook een vraag van Joop. 0800-1121. Mevrouw Zwaaf wil graag weten of vrouwtjesdieren over het algemeen langer leven dan mannetjesdieren. Nou, dat weten we inmiddels van de bitspringhaan en van de onhandige zwarte spinnen. Maar ook van de gewone dieren willen we het graag weten. 0800-1121. Har die heeft het nieuws gevolgd en die zag dat het dragen van BH's uh, de kans op borstkanker kan vergroten... En hij wil dus graag weten waarom vrouwen nog steeds BH's dragen. Ben vroeg zich af of sterrenbeelden daadwerkelijk iets zeggen over het karakter van de mens. En Piet wordt regelmatig wakker met een liedje in zijn hoofd en vraagt zich af hoe dat kan. Hoe kan het dat je s'nachts of s ochtends vroeg opeens een liedje in je hoofd hebt? En Frank, die kijkt naar sportevenementen, hoort dan muziek... en vraagt zich af wie de rechten over die muziek moet betalen. 0800-1121 is het nummer dat je kunt bellen... als je een antwoord hebt op een van de bovenstaande vragen. En dan is het nu, vier minuten over vier. Traditioneel bij Nachtzuster van Omroep Max op Radio 1. Het moment dat we een discoplaatje draaien. Jump is dit van de Pointer Sisters. Jam van de Pointer Sisters op Radio 1 en 0800-1121 blijft het nummer dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden. Um, Patrick uit Rotterdam, goedenacht. Hallo Astrid. Hallo. Zeg het uh, eens. Ja, er uh, was iemand die vroeg iets uh, over het KNMI en, en het WI. Ja, nou ja, eigenlijk vooral was hij uh, een beetje verbolgen over het feit dat de voorspelling zo niet klopte gisteren. Afgelopen ja. dag, ja. En daar heb je dat woordje voorspellen weer. Oh ja. Het KNMI zal nooit zeggen dat ze het weer voorspellen. Nee. Maar dat ze een weersverwachting ja. geven. Ja, slimmerikke. Het, nee. is, het is namelijk net zoiets als psychologie. Mm -hmm. Het is geen exacte wetenschap. Want het, het, het hangt namelijk van zoveel variabelen af... die niet te voorspellen zijn. Maar ze kunnen wel een weersverwachting geven. Maar... Dus Ja, nee, maar moet, zo langzamerhand moeten toch al die variabelen wel in kaart gebracht kunnen worden? Ja, maar als je alle variabelen uh, in een computer duwt, ja, ja, ja. krijg je een variabel antwoord. Hmm omdat de gegevens namelijk variabel zijn. En als de gegevens variabel zijn, zou je nooit een exact antwoord kunnen krijgen. Maar zelfs de dag van tevoren kun je nog steeds niet voorspellen hoeveel graden het wordt. Uh, voor, uh, uh, ongeveer ja. voorspellen hoeveel graden het wordt. Ja, want het is inderdaad, inderdaad. Het kan niet. Het kan niet. Het kan gewoon niet. Het, kan gewoon niet. Ah. het is geen voorspelling, het is een verwachting. Ah. En dat is het simpele politieke antwoord wat ook de weers, weermannen en vrouwen zelf altijd geven als zij die vraag krijgen. Ik vind het toch een beetje verdrietig. Ja, ja, ja maar niet alles in het leven is zeker. Nee, alles maar ik denk, ik denk toch, het weer, dat moeten we toch, dat moet toch op een of andere manier zo langzamerhand toch, hè? Ja, ja, ik, ik, ik begrijp dat, dat men in de wetenschap vaak de illusie wil geven aan het publiek dat ze met iets exacts bezig zijn. Ja, ja. Dat is vaak voor de geldschieters alleen zo. Hmm. Maar nee, het is geen exacte wetenschap, helaas. Oh, nou ja. Het is wel duidelijk in ieder geval. Dank je wel, Patrick. Oké, okay, alsjeblieft. Goeienacht. Doei, doei. Doeg. 0800 1121. zo? Ja, goedenavond. Ja, ik ben zo. Ha hallo, zo Wijs. Hallo. Ja. Ik had de volgende vraag. Waar ja. komen de sugeuners vandaan? En dat Oeh. bedoel ik dus niet, niet de tritans, niet de roma's. Mm. Uh, ook niet de Hongaarse sugeuners. Oh. Maar de sugeuners dus van de tak, misschien staat er aan die u wat meer zegt, van Mirando, Van Tata Mirando, misschien dat u wel eens van hebt gehoord. Nee. Oh nou de meneer wel. Oh. Uh, wij zijn honderd jaar teruggegaan, zelfs iets nog meer. En er is niet te achterhalen. He? Wij hebben een eigen taal, maar die ja. staat niet beschreven. En er is niet alleen bij ons in de familie, maar er is over heel Europa. Ja. Maar, maar, maar, maar u, u weet er dus wel het een en ander van. Ik ben zelf gegeunen. dat is het Maar dan ja. weet je toch waar je vandaan. dat oorspronkelijk. nee, nee. Oh. Nee. nee. Oh. Dat is. genees chirurgisch weet dat. Ah. Hoe komt dat dan, dat hè? Dat is het juist. En er is een mevrouw die heeft het volgens uitgezocht. Die heeft ook een boek uitgebracht, een paar weken geleden. Hmm. En die is niet achter Die is tot 1800 zoveel nog teruggeraan. Ook niet uit Indië, ook niet uit Pakistan, niks. Oké. Okay. Dus hoe is het mogelijk? Ja, dat is... Uh, hmm. Maar even dan, wat weten we wel? Ja, wat we weten eigenlijk niks. Oh. Maar... Kijk, wij hebben naar zeggen en schrijven hoe wij voor zijn gedicht en in de boeken en noem maar op in de geschiedenis. Wij hebben geen land en ze weten het niet. Hmm. En wij zijn geen Roma's, nee. geen Cijans. We hebben niks met Hongarije te maken. We spelen wel Geulenmuziek. Ja. En ja, we onze eigen taal. En daar is het eigenlijk mee gezegd. En, en even voor mij, want uh, hoe noemen we deze tak? Maar, uh, wat wij... Uh, ja? Ik bedoel, in Nederlandse Nederland, wordt zijn het Vigeuners. Ja, maar ja, de, de, de, je zegt al geen Roma's, geen... Uh... Dat zijn wij niet, nee. Maar wat zijn jullie dan wel? Uh, in onze taal, in de taal, heet dat Shinto. Shinto. Ja, en de Nederlanders zegt Maar wij zijn ook geen woonwagenbewoners... Mm. Kijk, te bouwen is een woonwagen geworden. Ja. Absoluut geen zigeuner. En een zigeuner is absoluut geen woonwagen geworden. En toch woon je, eh, je in een woonwagen. Oké, okay, Dus ik ga op zoek naar mensen die misschien een, uh, die een beetje verstand hebben van de Shinto zigeuner. Ja. En die dan uh, nou ja, eigenlijk gewoon zoveel mogelijk informatie daarover kunnen ja, geven. Dat en dat, over ja. Tata Mirando. Dat, dat, is, dat, weet, dat weet iedereen als je op internet klikt dat ik Miranda, dat, dat, dat, dat kan u vanavond niet maar aflezen. Oh, nee, dan hoeven we dat verder niet en willen we dus gewoon alleen meer informatie over de shinto gyros Waar komt die vandaan? Ja. En dan niet de Roma? Niet de Roma's, niet dat het Gitaans, dat heeft er allemaal niks mee te maken. Kijk, je hebt Turkse gyro's, je hebt Italiaanse gyro's je Koerse Chirurders ja. je Hongaarse Chirurders. Ja. Maar dat is allemaal absoluut anders. Oké. Okay. Staat genoteerd. Ik ga mijn best doen, Stadza. Nou, ik hoop dat het uh, een antwoord op Ja, nou, dat Want iemand ben, er misschien iets van af 60 heeft. jaar en ik weet het tot nu toe nog niet. Nou, wie weet. Oké. Okay. Dank dankjewel je. voor je vraag, Stadza. Heel, dankjewel. Dag. Dag. 0800 1121. Piet. Hoi. Hoi! Hallo. Uh, ik zou een aanvullende vraag hebben voor wat betreft schenkingen. Ja. Wij zijn staan zelf op het punt om onze, kinderen, onze twee kinderen een schenking uh, te geven oh. eigenlijk voor de aankoop van een, uh, van een woning. Oh, allebei? Uh, we hebben begrepen dat je beide kinderen. Ja. Uh, nu is mijn vraag eigenlijk: is het juridisch geldig als wij dat zelf op papier te zetten? Mm. Zwarte-wit, dat wij het schenken in niet-gemeenschap van goederen. Want ze gaan beide gaan samenwonen. Ja. Yeah. Nu kunnen we normaal gesproken een bedrag schenken. En uh, oké, okay, uh, bij kinderen die gaan samenwonen, die stoppen dat in een huis. Want stel dat een van beide huwelijken komt te stranden na enkele maanden. Oh jee. We tegen de we met de helft vandoor kunnen gaan. En dat is niet onze bedoeling. Maar dan is mijn vraag dus, is het juridisch geldig als wij dat zelf zwarte-wit zetten en ondertekenen... Mede ook door onze kinderen. Ja. Of moet je daar noodzakelijk echt voor naar de notaris? Die weer 700 100 euro vragen. Maar goed, dan doen jullie een schenking. Ja. En dan stel dat uh, een van jouw kinderen gaat scheiden, dan... Dat zou kunnen na enkele maanden, dat het niet lukt. Nee, en dan zou moet... de tegenpartij kunnen zeggen van uh, ja, de helft van ons vermogen, wat zij op dat moment hebben. Ja. Dan zou de tegenpartij dus met de helft van onze schenkingen vandoor kunnen gaan. En <laughs> dat willen wij dus voorkomen. Oké, okay, nou ja, ja van Dorp, maar je hebt natuurlijk gewoon het huis. Want jullie schenken het geld om een ja, huis goed, te kopen. Ja, dat, goed, dat, dat, dat, dat, uh, wij schenken dus een bepaald bedrag en dat wordt in het huis gestoken. Ja, ja. Maar op het moment dat de een strandel zouden, zouden zij het huis moeten verkopen... En, en dan zou de tegenpartij gelijk met de helft van, van ons geld er vandoor kunnen gaan. En dat, dat willen we gewoon voorkomen. Ja, dus dan moet de helft van die schenking weer terug. Ja, ja. Oh, een ingewikkelde constructie. Die, die, ja. die zou dan dus daadwerkelijk in zich heel terug naar onze kinderen moeten gaan. Ja, dat dan wel, vragen, ja. Is het, is het juridisch geldig als wij dat zelf zo zwart op wit zetten en ondertekenen? Of moet je daarvoor echt naar de notaris die 700 euro vraagt? Ik pakkeer. vind het altijd al lastig als mensen gaan trouwen... en ze denken eraan om dat onder huwelijkse voorwaarden te doen. Maar ik had me nooit gerealiseerd dat je ook nog schoonouders hebt... Die dan ja, onder ja, ja. Een soort van huwelijkse voorwaarden een schenking gaan. Oh, wat een toestand. Ja, ja ik heb het zelf, zelf ook meegemaakt met mijn schoonmoeder. Nou, nou zijn wij gelukkig nog steeds bij elkaar aan het ja. blijven maar, maar als je ooit bij als... je vrouw weggaat, dan moet je geld teruggeven ja. aan je schoonmoeder. Nou, zij, zij heeft het ooit dusdanig in het testament beschreven. Ja. Dat het inderdaad onder onder, dat ging dan over een erfenis. Maar dat die dus in niet-gemeenschap van goederen naar mijn vrouw uh, is gegaan. Goh, wat een toestand. En zolang ja. als wij bij elkaar blijven is er niks aan aan, dan mag nee. wij uit elkaar gaan. Dan, inderdaad, dan uh, zijn dat de gevolgen. Oh. En dan, ik durf het bijna niet te vragen, maar wat kost het jou dan als je gaat scheiden? Nou, wij hebben niet zoveel <laughs> Nee, en hetgene wat we georven hebben, dat is ondertussen allemaal opgemaakt. Dus, <laughs> ja, nee, ja. Dat, ja. er nee, nee, is dat, niet sprake van. En dat nee, heeft nee, zij natuurlijk ook is. opgemaakt, Ja. Ja, ja, ja, ja dat Het is wel dat interessante materie, want het is natuurlijk ook, uh, het is ook eigenlijk helemaal niet aardig ten aanzien van je schoonkinderen. Hoe heet dat? Schoondochter, schoonzoon. Nee, nee, maar ja, goed, we hebben het natuurlijk al wel, uh, hebben het al wel, benaderd met dit en, en, en ook zegt dat, dat we dat zwarte pit gaan zetten. En dat... ja, ja. In die gemeenschap van Goederen komt te verkeren nou en ja, goed, ze zijn toch blij met die, met die centjes. Want ja. dat maakt wel mogelijk dat ze een huis kunnen, kunnen kopen. Maar gaan ze, gaan ze trouwen ook? Want daar heb ik nee, niet nee, helemaal mee. Nee. Oh ja, okay. nee, het is gewoon samenwonen. En dan ga ik vanuit uit dat ze wel een samenlevingscontract uh, laten opstellen. En ja. dan, dan is het normaal gesproken in gemeenschap van Goederen. Ja, wat een toekomst. Ja, zeg ik het weer. Ja. Maar mijn specifieke vraag is dus, van, is dat recht geldig, dat papiertje? Als we dat zelf gewoon zwarte pit zetten. Ja, ik zit erover na te denken. Er is vast iemand die dat weet. Ja, en dan, maar, ja, maar jouw vraag is voornamelijk, is het rechtsgeldig als wij dat zelf gaan regelen? Is er een notaris ja. nodig om dit te bekrachtigen? Of, uh, ja. ja, dat is inderdaad mijn specifieke vraag. Ja, want ja. als je een notaris daartoe uh, moet, uh, moet inhuren, dan uh, komt er nog weer uh, een uitgave bij. Ja, die vraagt 700 euro of zo. Ja, hè? Ja. Ja, nee. een beetje zonde. Ja, dat is ook zo. En het zal waarschijnlijk nooit nodig zijn. Het papiertje zal waarschijnlijk in het kluis belanden en het zal er nooit maar uitkomen. Nee, Hopen precies, want je hebt natuurlijk nu nog volledig vertrouwen in je schoonkinderen. Maar dat kan zomaar ja, over absoluut. een paar maanden natuurlijk <laughs> helemaal anders zijn. Nee, ik snap ja, het. het ja, nee. je weet het nooit. Ja, je weet het nooit. En dat zou zonde zijn natuurlijk. Ja, ik begrijp je vraag, Piet. Ik zeg 0800 1121 en uh, heel veel succes, hè? Daar. Is goed. Oké, okay, okay. goede reis. Bedankt. Hoi. Bedankt. Een alternatieve versie van Alles kan een mens gelukkig maken van René Vroger. De toeterversie noemen we dat. 0800-1121. Dat is het nummer dat je kunt bellen als je een antwoord hebt op een van de vragen die nog openstaan. Um, zo wil Henny dus graag weten uh, hoe het genoemd wordt. Als uh, de stof die je aan het knippen bent uh, tijdens, uh, nee, als, je, als je coupeuse bent, uh, als daar een beetje van die haakjes aankomen. En dat zou zomaar een valse vouw kunnen zijn. Maar misschien is er nog een andere term voor. 0800 1121. Voor Rinsian zoeken we nog het antwoord op de vraag hoe oud wordt een mug. Joop had die vragen over de aandelenbeurs. Houdt iemand in de gaten wat er allemaal verhandeld wordt? En waarom zouden mensen speculeren op een koersdaling 0801121 0800 als je daar verstand van hebt. Mevrouw Zwaaf wil weten of vrouwtjesdieren langer leven dan mannetjesdieren. Har wil weten waarom vrouwen nog steeds BH's dragen. Want het schijnt de kans op borstkanker te vergroten. Ben wil weten of sterrenbeelden echt iets over het karakter van de mens zeggen. Piet wil weten hoe je zomaar een liedje in je hoofd kunt hebben als je wakker wordt s ochtends. Bijvoorbeeld, alles kan een mens gelukkig maken in de toeterversie. Frank vraagt zich af of als er muziek gedraaid wordt tijdens uh, sportevenementen... dan de zender die dat sportevenement uitzendt daarvoor moet betalen. En Stadso die wil meer weten over Shinto-sigeuners... En dan nog die vraag van Piet van zojuist... Over of het mogelijk is om zijn kinderen een schenking te doen... maar dan wel zo dat als zijn kinderen gaan scheiden... dat het geld niet met zijn schoonzoons of dochters verdwijnt. 0800 1121. Tim, goeienacht. Hey, goeienacht. Zit je in de auto, Tim? Ja, is het heel storen? Nou, een beetje, maar het geeft niet, want ik ben blij dat je er bent. Wat ga je doen? Ik ben op weg naar huis... Oh, ja, nou, mijn nest in. dat kan soms, hè. Ja, hoe ver moet je ja, nog? Ja, precies. Uh, ik denk nog een kilometer of veertig en dan werkt ik wel. Ah, nou, dat, dat, dat halen we nog. En waar belde je over? Nou, over dat uh, geval met die schenking. Ja. Toevallig zit ik in precies dezelfde situatie. Want oh. mijn vriendin krijgt ook een schenking van haar vader. Ja. En... Uh, uh, dat willen we ook vastgelegd hebben, omdat dat maar gewoon duidelijk kan zijn. Want over geld is altijd gezegd, dus dat kan maar duidelijk zijn. Dat schat jij goed ik, in. Ik, ik, ja. ik hoorde die meneer zeggen over dat er, dat er wel een samenlevingsovereenkomst zou komen. Toch? Dat zei hij toch? Of niet? Ja, er was een beetje wishful thinking, maar ik geloof wel dat hij er vanuit ging inderdaad dat er een... Uh, ja. ja, precies. En daar kun je dan een onderdeel in zetten wat, wat dat beschrijft. Dus dat doen wij ook. Ja. Niet een uh, aparte akte of een aparte prijs, maar in dat samenlevingscontract, ja. wat je dan toch moet hebben, kan dat verwerkt worden. Oh ja. ja, daar zit eigenlijk wel wat in. Ja, dat kun je er gewoon inzetten natuurlijk. Ja, dus heb je geen extra 700 euro waarheid over. Nee, want dat ben je toch al kwijt omdat je dat samenlevingscontract moet laten opstellen. Ja, precies. Ja, en dat is niet eens zo duur, dat samenlevingscontract. Dat oh. is iets van 350 euro. Zo. Nou... Ja, dan kun je nog eens een kopdraakje voor afsluiten. En dan weet je in ieder geval zeker dat het goed komt. Ja, nou, ja, uh, hartstikke goed, Tim. Fijn dat je toch even belde. Nou, heel graag gedaan. En, en uh, waarom rij jij nog om uh, twee minuten voor half vijf? Omdat ik gewerkt heb. Ja, maar als en, wat? Uh, sorry? Wat heb je gedaan? Ik werk ook bij de radio. Echt? Ja. Bij welke zender dan? Op Radio 1. Ja, kan mij wat schelen. Het is heus geen reclame dat jij daar werkt, Tim. Nee, dat is het wel zo. <laughs> nee, ik, ik werk bij 538. Niet waar! Alleen, ik, ik vind het ook wel lekker om wat uh, getetteren op de zender te hebben en heb er geen muziek. Tim, wat is je achternaam? Wat mijn achternaam is? Ja. Ja, dat weet ik niet of dat verstandig is om te zeggen. <laughs> Ja, inderdaad. Want jij dacht nog even na, ja kan ik wel zeggen dat ik van de andere zender ben. Maar het is natuurlijk gewoon reclame voor mij dat zelfs de mensen die bij 538 werken gewoon op de terugweg naar huis naar mij gaan zitten luisteren. Nee, absoluut. Maar ik steek niet toch onder stoelen of banken. Ik bedoel, ik ja. heb echt geen zin in de muziek en natuurlijk het fijn om een beetje die vragen allemaal te horen en daar de antwoorden op te horen. En zelf een beetje mee te denken en dat soort dingen. Ja, nee, maar ik weet ook dat het een leuk programma is. Dat hoef je mij niet te vertellen. Hé, hey, maar als je bij 538 werkt, ben je dan al op vakantie naar Ibiza geweest? Op vakantie? Ja, dat wordt weggegeven, hè. Dat, dat, dat kunnen we zelf niet naartoe. Nee, dat is dat, zo werkt het niet. Oh. Nee, nee. Oh dat, dacht ik al, oh, dat dacht ik altijd, dat je dan ook als je daar werkte, dat je dan met z'n allen, hoppakee. Oh, nee, hé, wat teleurstelling er, ja, nou. Ja. ja. Maar verder is het wel leuk. Verder is het hartstikke leuk, Ja. <laughs> Nou, gelukkig. Nou, ik, ik, ben, ja, ik, ben heel, ik ben heel blij uh, dat je even belde met je antwoord. En Tim, nou. op welke zender gaf jij zojuist je antwoord? <laughs> radio 1. Oh, inclusief voorbegeving. Hey, Goeie reis, Tim, dankjewel. Yo, hoi, hoi. 0800 1121. Igmar. Hallo. Hallo Igmar. Nou, bij welke radiozender werk jij? Wat zeg je? Uh, waar bel je over? Ik belde over de muggen. Oh, vertel. Ja, want uh, ik hoorde het net, ik moet hem even iets zachter zetten, maar ik hoorde de telefoon heel slecht. Oh. Uh, want uh, hoe oud worden muggen, en, ja. um, ik heb het even nagezocht, die worden uh, een jaar oud. Niet? Ja. Precies een jaar? Ja, mijn broertje was vroeger echt helemaal gek van insecten. En uh, toen heb ik besloten uh, dat we het eens even na te zoeken. Ik denk, ik moet de antwoord opgeven. Een jaar oud. Dus de gemiddelde mug die gaat gewoon dood op zijn verjaardag? Nou ja, nou ga je wel heel precies zijn, maar ah, ja. rond, rond jaar. jaar. Dan, zou je, dan zou, je hem toch bijna, zou je hem toch bijna gaan gunnen dat hij af en toe eventjes lek prikt. Bijna, zeg ik hè? <laughs> ja, dat zou wel mooi zijn als hij dat ook echt redt. Maar. Uh... Ja, nou, dat was het antwoord eigenlijk. Nou, hartstikke goed, Ichmar. Dank je Fijn dat je er even was. Oké. Okay. Goeienacht nog. Doei, doei. Hoi. Hoi. Uh, Jan? Ja, goedemorgen. Ja, zeg het eens. Ik dacht een antwoord te hebben op die uh, vraag van die meneer die een schenking aan zijn kinderen wil doen. Ja, nou vertel. Dan moet hij een verlaten opmaken bij de notaris. Als je dat zelf op papier zet, dan heeft het geen rechtgeldigheid. Mm. En de akte die je op moet laten maken, is een akte van schenking met koude uitsluiting. Jeetje mina. Ja. En dat sluit precies... Ja, het klinkt heel lullig. Ja. Maar dat sluit precies aan bij datgene wat wij kennen als als je getrouwd bent, dan heb je een wederhelft, maar dat is altijd de koude kant. Ja. En als die man naar de notaris gaat, dan laat hij een akte opmaken met, uh, met uitsluiting. ja. En dat betekent dat het geld wat hij bijvoorbeeld aan zijn zoon of dochter overmaakt, dat het altijd van hem of haar blijft. Dus ook als we dat in het huis stoppen en een huis zou verkocht worden, dan wel verkocht moeten worden. Dan is de wederpartij altijd verplicht om dat geld wat door de schenking met koude uitsluiting uh, verkregen is uh, terug te storten. Maar, maar die andere oplossing die we dan zojuist van Tim hoorden... om dan gewoon in je samenleving... dat de kinderen in hun samenlevingscontract opnemen... dat een van de kinderen een bedrag inbrengt... dat weer terugbetaald moet worden als ze uit elkaar gaan? Ja, dat, dat... is hetzelfde dan zo'n koude uitsluiting. Maar ook die acte moet je bij een notaris op laten maken. Ja, precies. Maar dat ik gaan ze dat... toch al doen, natuurlijk. Nou, ze, nou, ik, dat zou ik dan in ieder geval doen. Ja, zo, zo even checken. Dat, dat betekent dat ze, uh, want dat kunnen ze dan ook nog doen in het samenlevingscontract: kun je opnemen dat je uh, bij, uh, bij start van de samenleving, hmm. net als bij een huwelijk met huwelijkse voorwaarden, ja. aan kunt geven wat, je, uh, wat beide partijen inbrengen. De ene een hele grote Bentley en de andere zeven <laughs> ja. paarden. Nou, dat, dat betekent in ieder geval dat die zeven paarden naar de rechtmatige eigenaar teruggaan en die Bentley ook. En daarin kun je ook opnemen dat als er schenkingen verkregen worden, maar elke schenking moet wel specifiek okay. omschreven worden. Je kunt niet zeggen: als ik van papa of mama ooit wat krijg, dan is het altijd voor mij. Daar trapt helemaal niemand in. Maar, maar hoe heb hebben aan. jullie, Jan, hoe hebben jullie dat gedaan? Of ben je niet getrouwd? Nee, ik ben niet getrouwd. En uh, ben je ook niet toevallig. samenlevend? Nee, ah. ik ben alleen, maar ik weet er toevallig wel een beetje van. Ja, waarom dan? Nou ja, er zijn van die dingen die kan een mens op een gegeven moment interesseren, toch? Ja, nee, dat mag ook gewoon. Dan neem ja, ik God, je iets sterker nog. Ik ben er zelfs, zelfs blij mee. Maar ja, ik vraag me dan gewoon af, waar komt die interesse dan vandaan? Ja, ja, ja. ja. Nee, nee, ik heb een hoofd vol Wikipedia-wijsheid om het zo maar Och, te zeggen. Ach, heerlijk lijkt me dat om te hebben. Maar ja. Nou, ik ben Tot blij wel, dat jij ja. het hebt, Jan. Dus een, een akte met koude uitsluiting. En uh, als het lukt met het samenlevingscontract, dan is het probleem helemaal opgelost. Dankjewel. Ja, maar nogmaals, ja. per schenking moet het wel beschreven worden. Ja, precies. Dus je moet van tevoren eventjes goed beslissen wat je gaat schenken, wanneer en hoe. En dan het in één keer allemaal... Precies, elke schenking moet beschreven staan. Ja, oké. Okay. Prettige nacht. Hetzelfde, dankjewel. Dag. Dag. Ben. Ze tilt me op en ramt me keihard onderuit. Het is als een schip en we zijn bij de kapitein. Ben je net een beetje leuk weg van de kade, ben je weg, gaat het anker alweer uit. U ziet soms om niets, soms om van alles.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 Ook veel van mij Maar kijk je net een beetje leuk uit Over zee en wat vind je Zie je de haven alweer terug En dan schreeuwt ze en dan zwijgt ze En ik schreeuw en zwijg naar We gaan hoe dan ook vandaag nog uit elkaar. CD van jou, CD van mij CD van ons allen van moeder, van mijn moeder, dus van mij CD van jou, CD van mij De kapitein en volgens mij deel 2, ik weet het nooit helemaal zeker, van Agda en de Munich was dat. Uh, ja, even kijken, want er zijn dus een paar vragen die nog steeds niet beantwoord zijn. Ook uit het eerste uur. Ik neem ze nog één keer door. Nog steeds op zoek naar een term die Henny kan gebruiken. Ze is coupeuze geweest. En als ze stof knipt, dan komt er af en toe zo'n haakje aan... in plaats van een mooi recht afgewerkt lijntje. En dat schijnt een naam te hebben. En ze zoekt die naam. Het zou valse vouw kunnen zijn. Maar uh, aanvullingen zijn nog welkom via 0800-1121. Uh, mug wordt dus een jaar, heb ik net geleerd, van Igmar. Um, had allerlei vragen over de aandelenbeurs. Is er een commissie die toezicht houdt op wat er verhandeld wordt? En uh, waarom zouden mensen speculeren op een koersdaling? Dat moet toch ook iemand met de economie in het pakket uit kunnen leggen. 0801121 is het nummer. Mevrouw Zwaaf vraagt zich af hoe het kan. Nee, die vraagt zich af of het waar is dat vrouwtjesdieren, net als vrouwtjesmensen, langer leven dan mannetjesdieren of mannetjesmensen. Har wil weten waarom vrouwen nog steeds BH's dragen... terwijl in het nieuws was dat dat de kans op borstkanker vergroot. Ben wil weten of sterrenbeelden nou echt iets zeggen... over het karakter van de mens. En Piet die heeft af en toe zo'n zo liedje in zijn hoofd, zo'n oorwurm... en wil weten hoe dat kan. Frank die kijkt naar sportevenementen op televisie... waar muziek wordt afgespeeld en wil dus weten... of dan de zender die het uitzendt daar nog rechten over moet betalen. Stadsowijs wil weten waar de uh, Shinto... Ja, Shinto Sigeuner oorspronkelijk vandaan komt. En het verhaal van Piet en zijn schenking lijkt me nu wel beantwoord. 0800 1121 dus met antwoorden op alle vragen die ik zojuist heb doorgenomen. Stefan. Stefan. Stefan. Stefan. Hey, Stefan. Ik hoorde net praten over, die morgen is niet, is, niet, uh, is niet een jaar. Alles, inshallah. Dankjewel, Stefan. Is goed, Hola Dat is een uh, prachtig uh, accent dat hij zichzelf toemeet. 0800-1121, Remy, nacht. Uh, een nacht. Hallo. Hoi. Remy, hoor ik, ik een voel... zachte G? Ja, dat ja, klopt. Oh, want ik heb uh, toevallig net gelezen dat in Zuid-Limburg uh, Radio 1 vannacht niet de uh, uitzendt. Uh, ja, maar ik zet hem met de Limburg. Ah, net, net, net binnen uitzendgebied. <laughs> Juist. Hé, gelukkig. Dus, uh, ja, nee, dat is toch ja. een pak van mijn hart, ja, want ik ben toch zeker 17 mensen kwijt vannacht. Ja, op zijn mens. Ja. Maar goed, ja, nee, dat klopt. jij bent er gelukkig wel. Dat is zo. En ik heb een, een leuk antwoord op de mug. Een leuk antwoord? Ja, en, en ook een correct antwoord oh op de mug. Uh, dat is altijd fijn om te horen. Ik ben dol op correcte antwoorden. Ja. Nou, het is, het is namelijk zo, uh, een mug wordt nou zeker geen uh, 10 jaar oud. Nee. Het maximale wat ze kunnen worden is 100 dagen. Ja. En uh, ze leven tussen de drie en de 100 dagen. Alleen de vrouwtjesmug steekt. De vrouwtjesmug heeft het bloed nodig voor eieren te leggen. Ja. En nergens anders voor. Kijk. De mannetjesmuggen leven hooguit drie dagen. Ah. En dan is het afgelopen. Dus je hebt ook weer een antwoord op die andere vraag over de. Over de dierenrijk. Ja. Of. Dat, er, dat er weer een dier is dat, waarbij de man het beduidend minder lang volhoudt dan de vrouw. Ja, helaas wel. Ja. Hé, hey, dus, en uh, uh, Remy. Ja. Uh, is het dan zo dat het mannetje na drie dagen sterft en het vrouwtje na honderd? Of zitten er ook nog een paar muggen bij die het zeg maar 66 dagen volhouden? Nou, het ligt aan de soort. Ja, het, precies. Aan de soort mug. Ja, precies, precies. Dus uh, je hebt hier, hier in Europa heb je ja, de verschillende soorten muggen. En het, het ene soort leeft dus langer dan het andere soort. Ja. Maar het gemiddelde, de gemiddelde mug die hier in Nederland leeft, die, die leeft gemiddeld ongeveer zeven dagen. Tussen de zeven en tien dagen nadat ze gestoken hebben. Dan gaan ze eitjes leggen en dan is het einde oefening voor de dame. Kijk, duidelijk. Dankjewel. En, uh, ja. En de meesten zijn dan ook niet blij mee dus dat ze gestoken zijn. Nee, je hoort zelden mensen die zeggen wat fijn dat ik gestoken ben. Ja, ik merk het niet. Dus... Echt niet? Nee, ik, ik ben er immuun voor. Heb je een olifantenhuid? Nee, nee ik, ben, ik heb een paar jaar in Spanje gewoond. En toen werd ik lek gestoten, letterlijk en figuurlijk, door de bruggen. Ja. En sinds die tijd dat ik terug in Nederland ben, heb ik daar totaal geen last meer van. Ik merk dus ook niet dat ik gestoken word. Ik krijg ook geen, mm. uh, geen bult, helemaal niks meer. Oh, wat heerlijk. Maar dat betekent ja, dat dus dat we, een... dat we allemaal een tijdje in Spanje moeten gaan wonen? Ja, nou ja, ik weet dus niet of dat voor iedereen geldt. Natuurlijk. Oh, Nou ja, we kunnen het proberen. Ja, wel ja. echt hè. Oké, okay. nou dankjewel voor alle adviezen en ook voor uitsluisel over de mug. Dankjewel, Remy. Graag gedaan. Goeienacht. Gertige nacht nog. Hoi. Uh, dan heb ik, een, uh, heb ik hier een uh, cryptogram. Ja, dat is ook, uh, uh, hoort ook uh, bij het programma. En ik geef een opgave. En als je nou denkt van hey, ik weet wat het antwoord is. Kun je bellen naar 0800 1121 en in aanmerking komen voor een prijs. De opgave van vannacht luidt als volgt. Strijd in het onderwijs. Strijd in het onderwijs. Tien letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En die mag doorgegeven worden via 0800-1121. Kees, goeienacht. Goeienacht. Hallo, zeg het eens. Hallo. Ik uh, zoek even een klein plaatsje om mijn auto neer te zetten. Ja, dat is verstandig. Want uh, het, uh, het geluid van de motor die, uh, die doet mij storen. Hier ben oh. ik in het plaatsje. Ja, ja, ja. Ja. Zet hem even netjes neer. Neem de tijd. Motorhuis, motor goed eruit. voor het milieu. Maar ja, dan valt je radio uit. Ik jou goed verstaan. Ja. En hoe is nu Want de telefoon? De oren zijn niet altijd best meer op mijn leeftijd. Wat zeg je? De oren zijn niet altijd best meer op mijn leeftijd. Jij ook. <laughs> Dank je, Kees. <laughs> Alsjeblieft. <laughs> Waar belde hij over? Nou, ik dacht uh, dat ik een antwoord wist op dat uh, aandelenprobleem. Oh, nou, graag. Ja. Want. Uh, nou, het lijkt me eigenlijk niet zo moeilijk. Oh. Als je hoog verkoopt en laag inkoopt, dan hou je toch automatisch een positief saldo over. Ja, jij wil zeggen, eigenlijk is het hele speculeren gebouwd op speculeren op uh, koersdaling dat is een ding wat zeker is. Nee, maar het is andersom natuurlijk. Je speculeert op een koersstijging. Je koopt op een gegeven moment, uh, koop je aandelen... speculerend dat nee, ze meer waard zullen nee, worden. Nee, spe je speculeert op een koersdaling. Want je koopt voordat je... of je verkoopt voordat je koopt. Ja, precies. Dat is natuurlijk gewoon precies eigenlijk hetzelfde. Dat is precies hetzelfde, alleen andersom. Ja. Je moet er alleen wel een vermogen voor hebben... Want er is geen bank die jou uh, ongedekt laat verkopen. Nee. Dus je moet een uh, saldo moet je inbrengen. Je moet bijvoorbeeld uh, 100.000 euro inleggen. En, uh, en dat geld gebruikt de bank om eventueel uh, verliezen uh, aan te zuiveren. Ja. Want het kan natuurlijk best zo zijn dat als jij denkt, die koers die gaat omlaag, ja. dus ik verkoop. Ja. Terwijl je merkt dat die omhoog gaat. Ja. Je zal toch eens zal je die aandelen moeten kopen die je verkocht heeft? Ja. Snap je? Ja, het hoeft niet natuurlijk. Als je aandelen verkoopt die je niet hebt, dan moet je ze later weer terugkopen. Uh, ja, het wordt, het wordt wel weer ingewikkeld, maar ja, daarom zit ik er nee, ook Is dat niet moeilijk? In. Ja, precies. Dat is dan niet zo moeilijk. Nou ja, nee, maar voor ik, ik wou zeggen voor een vrouw, maar ik zal gewoon zeggen... voor mij is het ja, gewoon moeilijk dat, te bevatten nee, dat, om iets te uh, kopen of verkopen wat je niet hebt. Snap je? nee. Ja, dat dat gaat net eventjes, maar dat ligt ongetwijfeld aan mij. Um, eens eventjes kijken, weet jij toevallig ook of er op een aandelenbeurs... iemand in de gaten houdt wat voor aandelen daar verhandeld worden? nou Er is een, uh, een instantie die dat in de gaten houdt, ja. Want je mag een heleboel dingen niet doen uh, als je in de aandelenhandel gaat. oh wat dan niet, bijvoorbeeld? Je, nou, je mag nooit kopen of verkopen met voorkennis... Dus als jij weet dat er een hele slechte situatie is bij een, uh, bij een bedrijf, bijvoorbeeld, ja, waar nee. niemand nog weet van, maar dat alleen in dat bedrijf circuleert, dan mag jij niet met die kennis gaan verkopen of inkopen. Nee, dat snap ik. Ja. Maar wie houdt dat in de gaten, weet je dat? Uh, het is een, uh, een beurswaakhond. Noemen nee, dat. echt? Nee. Ja. de beurs wa Mensen, dat, uh, dat is wat ik ervan weet hoor. Ik ben geen, uh, geen insider, maar ik heb die namen wel eens laten uh, horen vallen. Ja. Het klinkt op zich, uh, zoals je het zo eventjes tussen neus en lippen door zegt, klinkt het heel logisch. Nou, ja. um, uh, dankjewel. Iets wat, iets, wat niet, iets wat niet mag moet gecontroleerd worden. Hè? Ja, precies. Nou ja, Joop die had meer de vraag van ja, als er uh, in, in niet, uh, als er malefiede, uh, hypotheekpakketjes worden aangeboden, is er dan iemand bij, uh, bij de beurs die zegt van ho ho. Maar dat is. Uh, ja. ja, ik weet dat echt. Hypotheekpakketjes? Ja, daar had hij het die over. Worden niet, die worden niet bij de beurs aangeboden. Oh, dat weet ik veel. Wordt, er wordt wel op het op een gegeven moment worden er, uh, wat ik ervan weet, ja. dat als er uh, moeilijke hypotheekgevallen zijn. Dus die uh, nauwelijks in meer zijn, ja. dat daar weer mensen voor zijn, instellingen, bankeninstellingen in het verleden, misschien nu nog wel, ja. die die uh, slechte hypotheek uh, opkopen ja, precies. met uh, ja. voor, voor weinig geld. En dan hopen dat het uh, alsnog uh, uh, afgelost wordt. Hè? Ja. En daardoor een positief salto krijgen. Oh man, wat, een, uh, wat doe jij eigenlijk Kees in het dagelijks leven? Nou, ik ben 70. Ik ja. werk af en toe nog eens een dag bij mijn zoon, zoals vandaag, in, uh, in Bergen. Wat... Daar ben ik vroeg onderweg. Maar wat doe je dan in Bergen? Ik ben nog een uh, grondhandelaar. Grondwinkel heb ik uh, 55 jaar gehad. Oh, wel, maar wel in de handel dus? Wel in de handel, ja. Ja, steek je ja wel door schaar en schande uh, weet <laughs> ik deze informatie. <laughs> ja, dat begrijp ik. Maar moet je dan nu naar Bergen of ben je nu net klaar in Bergen? Nee, ik ga gaat... nu naar Bergen, want de winkel is overdag open, hè? Oh, en dan moet je zo, zo vroeg al onderweg? Ja, want ik woon in Friesland. Oh, jeetje, van Friesland naar Bergen. Nou, nou dan wens ik je dat nog is een even... een mooie nog... rit, hoor. Oh, gelukkig. Weinig mensen op de weg. En als het op vrijdag is dat ik moet werken, werken dan hoor ik jou ook nog eens. Kijk, ja, dat is dan weer mooi meegenomen. En, en dan moet je nu wel doorrijden, want anders gaat straks de winkel open. Sta jij daar nog op je plaatsje met mij te... Nou. Nou, de winkel die gaat om acht uur open. Oh. Maar wij werken altijd veel voor omdat we een toonbank hebben waar uh, die vol moet. Dus en dan gaan we altijd al om een uur of zes beginnen. Maar ja, jij staat nu met mij te praten, dus dan moet iemand anders de toonbanken inrichten. Ik maak me een beetje zorgen. Oh, dat, dat wordt me vergeven. Oh, oké. Okay. Als ik weet met wie, als ik zeg met wie. Oké, okay, nou hoe heet je zoon? Mijn zoon heet Daniel. Oké, okay, nou groet aan Daniel, Kees. Ik zal de groet aan Daniel doen. En leuk je even gesproken te hebben. Insgelijks. Goeie reis. Dankjewel. Doei. doei. 0800 1121, mevrouw de Wit. Goedemiddag. En... Goedenavond morgen. Goedenavond, morgen. Goedenavond, morgen. hallo. Wederhalen. Ik heb even zitten kijken, ik heb een boekje dat heet Erven en Schenken. Oh. En daar staat iets over onderhandse akte in. Ja. Dus als je een schenking uh, uh, doet, dan moet het natuurlijk vastgelegd worden. Dat is heel verstandig. Ja. Dat kan bij een notaris, maar het hoeft niet. En dat was de vraag van die meneer, moet dat? Omdat de notaris duur is. Ja, precies. Maar ik neem aan dat er ook al een akte is over die schenking. En daar kun je dan een module aan toevoegen van uitsluiting. Oh, ja. Dus dan wordt het er gewoon met meegenomen. Maar als je helemaal de notaris omzeilt... dan is het mogelijk om modellen uh, te halen van de computer... of uit zo'n boekje, uit de bibliotheek ja. of wat dan ook... dat je het wel heel precies doet. Dat je weet hoe je het moet doen. Dat het in tweevoud moet en gedateerd. En oh ja. Dus je moet niet zomaar een briefje ergens neerleggen. Dat is niet genoeg. En dat is ook niet als je het bij de notaris doet. Dan wordt het ook allemaal door iedereen ondertekend. Ja, maar ja, dat maar is, is natuurlijk. Het is wel mogelijk om het te doen buiten de notaris om. Maar dat is natuurlijk de clue van die notaris: dat je er dan hulp bij krijgt. Dat ze, dat ja, want die heeft dus allerlei woorden die je zelf, waar je niet op komt, zomaar uit je blote hoofd. Ja. ja en dat maar... moet dan helemaal precies gedaan worden. Maar er zijn modules. Ja, modules. Je je kijken, een... ja. en dan vul je het in op je eigen situatie. Nou, hartstikke duidelijk. Dank u wel, mevrouw De Wit. Ja, de, de Weert. Dat boek de dat je tussen ja. erven en schenken, het kost nog geen tientje. Kijk, ja, dat is iets minder dan dat de notaris kost. En, en misschien op, op internet hoor, maar omdat ik dat boekje heb, hoef heb ik ja. daar niet zitten zoeken. En waarom heeft u dat boekje, mevrouw De Weert? Nou, ik was geïnteresseerd omdat ik ook in de familie uh, nare dingen heb meegemaakt. Oh. En uh, dat wilde ik voorkomen. Dus u bent, uh, u bent in ieder geval goed voorbereid en dat komt weer mooi van pas, want u belde even. Dank u wel daarvoor. Graag gedaan. Dag, fijne nacht nog. Slaap wel straks. Ja, bedankt. Dat zal wel lukken. Dag. Op um, Eens Even kijken. Um, dan gaan we eens even Kijken wat ik nu nog allemaal open heb staan. Want ik kan dit verhaal van de schenking nu echt wel afstrepen volgens mij. Maar ik ben nog wel heel erg benieuwd of iemand zo kan helpen. Die wil weten waar de Chinto-zigeuners oorspronkelijk vandaan komen. Of Frank, die uh, de muziek bij sportevenementen... die, wordt uitge die worden uitgezonden op, uh, op televisiezenders. Uh, die hoort hij dan en dan vraagt hij zich af... wie de rechten over die muziek moet betalen... En mevrouw Zwaaf wil dus weten of vrouwtjesdieren over het algemeen langer leven dan mannetjesdieren. Die vragen moeten nog beantwoord worden. Uh, en even, nou, dat, uh, dat, uh, even kijken. Het liedje van Piet. Uh, Piet, die ochtends wakker wordt met een liedje in zijn hoofd, wil graag weten uh, hoe dat kan. En Ben die wil weten of sterrenbeelden echt iets over de karakters van mensen. Zeggen. En ik heb natuurlijk nog het cryptogram even kijken, want die zal ik ook op z'n tijd nog even voordragen. Volgens mij is het goede antwoord nog niet binnengekomen via 0800-1121. En de opgave luidt vannacht, strijd in het onderwijs, tien letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En je kunt het doorgeven via 0800-1121. Um, Ruben? Hallo. Hey Ruben. Uh, oui. Ja, goeiemorgen. Goedemorgen. Uh, ik wilde... Uh, ik bel ik zou niet bellen, maar ik hoor verschillende dingen betreffende het schenkingsrecht. Ja. En uh, vooral het laatste, dat is pertinent om het... Ja, het woordje gebruik ik niet, maar is pertinent fout. Laat me het zo uitdrukken. Ja, dat klinkt heel vriendelijk. Ja. Schenkingsrecht, dat is bij wet... In de wet opgenomen, schenking en erfrecht. Volgens het schenkingsrecht moet er een acte worden opgesteld. In boek 3 ja. is een acte een bij de notaris opgemaakte stuk. Dus er moet altijd een notaris aan te pas komen. Oh. De, not de notaris die maakt een schenkingsacte en de acte dient altijd. Tot volkomen bewijs. Maar Ruben, Ruben, dat is toch pas vanaf een bepaald bedrag? Want als je als, uh, nee. als je als ouder 100 euro aan je kind wil geven, dan hoef je dat toch niet te uh, uh, lenen. Dan nee, maar het ging hier om die 100.000 euro die, uh, de die uh, moest dienen uh, ter, uh, ter lediging van de schuld de hypotheek schuld. Mm, nee. Dat was de verplichting die was opgenomen. Die meneer die vroeg mag ik het bij onderhandsakten opmaken, dus onderling. Dat mag, dat mag wel, maar het is niet rechtsgeldig. De belastingsdienst erkent het niet. En daar gaat het om. Okay. Dus, het moet bij formele akte en het kost geen 700 euro, maar het is tussen de 275 en door de steking van de btw iets van meer dan 300 euro. Oh, dat scheelt alweer. Ja, ja. dus het moet bij formele akte en uh, als het bij formele akte is, ja. dan hoef je het ook niet meer op te nemen in de samenlevingsovereenkomst, want dan dient de zelfstandige schenkingsakte als volkomen bewijs. Ja. Dus je kunt hem altijd gebruiken. En bij de rechter gaat er niks boven een notariële akte. Mm -hmm. Laat en... dat duidelijk zijn. Ja. Ruben? Ja? Jij belt altijd met antwoorden op alle uh, uh, rechtsvragen, zeg maar. Ja. En wat ik nou zo graag wil weten is... weet je het dan allemaal uit je hoofd... of ga je het dan ook nog even nazoeken... voordat je belt? Nou, daar zijn wetboeken voor. Ja. Dus je grote vraag er is... ga je het niet uh, zoeken... op grond van wat mijn buurvrouw... of wat mm -hmm. mijn, uh, mijn buurman ervan vindt... maar wat zegt de wet ervan? En wat zegt het recht ervan? Daar zitten de regels in. En een ervaring... Het ja. kan mooi zijn, maar als je voor een rechter komt, kun je niet zeggen op grond van mijn buurvrouw of op grond van mijn buurman, maar je zegt het op grond van artikel zoveel in de wet of volgens dat en dat arrest. Ja. Nou, uh, dus eigenlijk zoek jij het ook gewoon op. Ja. Nou, en heel maar... verstandig. Daar zijn we blij mee, Ruben, want je weet ja. goed de weg in de wetsboeken. Dus, uh, uh, nou, staat genoteerd tot de volgende keer weer. Ja. Nee, dat van de beurs. Oh, ja. Ja, er is een, om toetreding tot de beurs te verkrijgen, ja. moet je een toetredingsprocedure doorstaan. Oh. Dus aan de beurs, genoteerde bedrijven, ja. die zijn gewoon ter beurs bekend. Oh ja. Ja, en daar, die bedrijven mogen hun aandelen op die beurs verhandelen. Die, uh, u had het over hypotheek en dergelijke. Dat wordt niet aan de beurs verhandeld. Een hypotheek kan zijn van een bedrijf dat aan de beurs genoteerd staat. En zijn aandeel kan beïnvloed worden doordat er toestanden zijn met de hypotheek. Dat zal het beurssentiment van dat bedrijf beïnvloeden en kan het aandeel daardoor in waarde verminderen. Dankjewel, Ruben. Absolutely. Tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. En dag. dag, hoi. Erika. Goedemorgen. Goedemorgen, Erika. Ik zie, je, ik zie je heel wazig kijken. Ik heb je even uh, live op de webcam. Ja. <laughs> ik zie je even kijken van help. Nou, oh, het webcam. valt wel mee hoor. Want Ru ik weet ja. dat wat Ruben, uh, Ruben die weet altijd overal. Uh, dus uh, die weet overal iets van, of overal heel veel van. Ja. Alleen ja, als krijg... ik hem onderbreek, dan gaat hij nog meer vertellen. <laughs> en dat is heel fijn. Dus ik laat hem altijd maar gewoon uh, zijn verhaal doen. Ja, ja precies. Het heel gaat wel. wel hoor. Maar dankjewel Erika dat je met me meedoet. Oké, okay, graag gedaan. Ja. Ja, ik heb een vraag. Mm. Ik was um, twee weken geleden met mijn moeder in Zwolle en het was heel erg warm weer en ik ging terug, ik was samen met een oudere meneer. En we hadden allebei verschrikkelijke dorst, dus we zijn een supermarktje ingedoken in dat wijkje waar mijn moeder woont. We hebben een fles drinken gehaald en die hebben we meegenomen, leeggedronken en die staat dus nu hier thuis in Hoogveen. Oh jee. Op ja. Ja. Dus, staat weer geld. Ja. Toen zat ik, ik, we zaten samen te eten, toen zeg ik tegen die meneer, ik zeg, hey. ik zeg hoe zou het nou eigenlijk gaan? Ik zeg, ik betaal daar statiegeld, ja. ik neem hem mee, En Zwolle, ik neem hem mee, ga naar Hoogveen en daarom daar in zo'n machine en krijg geld. Ja. Dus ik zat me af te vragen, zit er een of ander systeem achter de supermarkten? Ja, dat neem ik toch aan van wel, met het statiegeld ja. en de lege flessen en dergelijke, ja. Ik was ook nieuwsgierig. Ik dacht dus wel, misschien is het net zoiets als met aandelen of zo. <laughs> nou, dat hoop ik niet, dat het zo ingewikkeld is. Nee, maar dit, wat is eigenlijk het statiegeldsysteem? Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ja. Nu. Nou, ik ga het gewoon vragen. 080112, Maar wie was nou die meneer dan? Die meneer, dat is Jaap. Ja. En Jaap is de meneer die... Um, ik ben zijn mantelzorger. Oh. Helaas. Uh, hij is ziek geworden, maar ik ben heel lang ziek geweest. En toen is hij voor mij gezorgd. En toen oh. was ik deed en toen dacht ik, weet je wat, nu ga ik erbij liggen. Wat, nou, het is wel... Het, is, dat, het heeft ook iets moois, Erika. Maar... Ja, het heeft wel een band. Ja, inderdaad. Nou, ik ga op zoek naar een antwoord. Hoe werkt het statiegelsysteem? Ja. Dank je wel voor je ja, vraag. Ja, dank je wel. En ik zwaai ja. nog even naar de webcam, hoor. Dat alles goed gaat. Oké. Okay. Dag Erika. Goeie uitzending. toi toi toi. Hetzelfde, hoi. 0800-1121. Nee. Nachtzuster, een programma van Max.